1 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Jarenlang aangezien worden voor een vuurgevaarlijke crimineel... of voor duizenden euro's aangeslagen worden voor aankopen die je nooit hebt gedaan. Zometeen, hoe kun je identiteitsfraude voorkomen? En hoeveel geld is de zorg voor Peter waard? Peter, 28 jaar, is niet in staat om voor zichzelf te zorgen. Zijn broer Arjan Schotel maakte een documentaire over hem. Met verrassende gevolgen. Nu het NOS-journaal met Jan van der Put. De Tweede Kamer wil de partneralimentatie niet in alle gevallen beperken tot vijf jaar. Een initiatiefwet van ex-PVV-Kamerlid Bontes daarover krijgt geen steun. Nu is de alimentatieperiode na een echtscheiding nog twaalf jaar. De Kamermeerderheid is het wel eens met een beperking, maar vindt het plan van Bontes te ver gaan. Zo zouden er uitzonderingen moeten komen voor mensen die tientallen jaren getrouwd zijn geweest. Maar vijf jaar alimentatie kan dan te weinig zijn, vinden de meeste politieke partijen.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 Uiteindelijk is het geen eis, ook niet voor de drie hoofdverdachten, die direct tot gevangenisstraf zal leiden. Ze hebben het zo uitgerekend, het gaat om 90 dagen onvoorwaardelijke straf, maar dan met een deel onvoorwaardelijk. En als je dan alles bij elkaar optelt en aftrekt, dan kom je op nul uit. Alles bij elkaar opgeteld, dus geen gevangenisstraf meer, maar wel 240 uur werkstraf. Het Openbaar Ministerie vindt dat de verdachten geen strafvermindering moeten krijgen vanwege de media-aandacht. Delf van ervan verdacht dat ze vorig jaar in de school hebben ingebroken en eindexamenopgaven hebben gestolen en verspreid. Het Kruller-Müller-Museum in Otterlo heeft een record aankoop gedaan. Het museum heeft een kunstwerk gekocht van de Italiaanse schilder Balla. Daarvoor is 2,8 miljoen euro betaald. Het is de duurste aankoop van het museum ooit. Vormen rumoren, die motocicletta, werd geschilderd in 1913 en 1914. Balla deed er inspiratie voor op tijdens een ritje op een motorfiets. In die tijd nog iets heel speciaals. De cirkelende banen en lijnen doen denken aan de draaiende bewegingen van de wielen en kettingen. Volgens museumdirecteur Pelzers was de koop van het schilderij van Balla een unieke kans. Het is niet voor niets zo duur, je hebt het echt over schaars goed. Het komt nauwelijks op de markt en ja, als het dan gebeurt, dan moet je alles op alles zetten om het dan ook in huis te halen. Michael Schumacher wordt langzaam uit zijn kunstmatige coma gehaald. Dat meldt de Franse sportkrant L'Equipe. Volgens de krant zijn de eerste pogingen positief. Schumacher liep op 29 december bij een skiongeluk in de Franse Alpen... zwaar hersenletsel op. Hij ligt in Grenoble in het ziekenhuis. Schumachers management wil het bericht van L'Equipe niet bevestigen. Ik reageer niet op speculaties in de media, zegt een woordvoerder. En het weer in het oosten en midden van het land wat zon. Verder veel bewolking, een stevige oostwind En het wordt min 1 graden in het noordoosten tot plus 3 in het zuiden. Vannacht ligt het op matige vorst en morgen verandert er weinig. Jolanda van der Velden met de verkeersinformatie. Met een uh, file bij Breda aan de zuidkant op de A58 Breda richting Tilburg... na een aanrijding tussen de knopen de Galder en Sint-Annebos 5 kilometer. Heupele plofkip bij de appie. Ik kan geen plofkip meer zien. Hamster! Huh? Yeah. Kan Albert Heijn nou echt niets beters dus verzinnen? Nog eventjes en dan zak ik zelf ook door mijn pootjes. Hamster! Ja, ja nu ik het zat. We nemen gewoon omslag. Ja, gaan we lekker bij Wakkerdier werken. Hamsters laten de plofkip liever lopen. Jij ook? Kijk op wakkerdier.nl Hallo, mrs. Natasha. De is, Otje.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 Het zou een spannende thriller kunnen zijn, maar voor mensen die het overkomt... is het gewoon een nachtmerrie. Identiteitsfraude. En dat komt steeds vaker voor. Boudewijn Duivenstein maakte het mee. En wat je dan moet doen, dat vertelt journalist en schrijfster Maria Genova. Uh, maar eerst, Boudewijn en Maria, zijn jullie wel wie je zegt dat je bent. <laughs> uh, vandaag ben ik uh, gewoon wie ik zeg dat ik ben. In de... Ja, en ja, dat is? Dus, dus, uh, Boudewijn Duivenstein. Geboren? Uh, 23 1976 Maar ik kan wel een kopietje van mijn idee meelasten. Dan moet je heel ja. goed ja. zijn, dat zou ik niet doen. De documentaire, het verhaal van Peter... is de film die Arjan Schotel maakte over zijn gehandicapte broer. Arjan, uh, je brengt daarin precies in beeld... waar het PGB, het persoonsgebonden budget... voor de verzorging van jouw broer allemaal voor gebruikt wordt. Ja. Weet jij, op dit moment wat je broer aan het doen is... Uh, op dit moment, als het goed is, zit hij op zijn uh, dagbesteding. Ja, luistert hij, denk je? Ik ben bang voor niet. Zou hij dit begrijpen? Nee, ook niet. Nee, nou. want hij heeft het verstand van een... Uh, een kind van twee, drie ongeveer, een puter. Ja, ja. Daar praten we zo over verder. De Nieuws-PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Identiteitsfraude, het is een groot woord en een steeds groter probleem. Inmiddels zijn dagelijks 540 Nederlanders het slachtoffer van identiteitsfraude. Journalist Maria Genova. Vandaag verschijnt jouw boek. Komt een vrouw bij de hacker? Waarom ben je hier over gaan schrijven? Uh, in principe uit nieuwsgierigheid. Uh, ik las af en toe berichtjes in de krant over identiteitsfraude en ik vroeg me af gaat het eigenlijk allemaal zo simpel? Hebben die mensen iets fout gedaan of kan het iedereen overkomen? Ja, want identiteitsfraude dan denk ik meteen aan bijvoorbeeld uh, dat iemand onder mijn naam het hele internet leegkoopt zonder te betalen. Maar het gaat om veel meer hè? Uh, dat is een van de mogelijkheden, maar identiteitsfraude is heel breed. Ze kunnen in principe van alles op je naam doen. Van delicten op je naam plegen tot inderdaad spullen op je naam bestellen. Leningen afsluiten op je naam. Alles kan. En, en dat gaat heel taal. simpel. Dagelijks zijn 540 Nederlanders het slachtoffer daarvan. Dat is enorm natuurlijk. Wat voor ja. mensen betreft dit? Ja, in principe kan het iedereen overkomen. In eerste instantie dacht ik, je moet zelf iets fout gedaan hebben. Bijvoorbeeld te veel persoonlijke gegevens op internet achtergelaten of wat dan ook. Maar eigenlijk gaat het op zoveel simpele manieren. Bijvoorbeeld een kopietje van je rijbewijs of je paspoort. Dat uh, geef je aan iedereen. Niet aan iedereen, maar aan verhuurbedrijven, aan autoverhuurbedrijven, ja, stuurt het per e-mail, e he? Je stuurt het per e-mail, bij afsluiting van een mobiele abonnementen, bij alles. En op het moment dat zo'n kopietje in verkeerde handen komt... is ongelooflijk hoeveel instanties, kopietjes... accepteren als geldig legitimatiebewijs. Ja, maar ja, dat heel vaak... anders kan je geen auto huren, dus je moet het wel doen. Ja, klopt. Je, uh, nou ja, weet je, dat is eigenlijk minder simpel dan het lijkt. Want heel veel instanties mogen helemaal niet je, uh, je paspoort of je ID-kaart kopiëren. Dat vragen ze toch. En de meeste mensen, omdat ze niet weten wat hun rechten zijn, die, die vinden het prima. Maar als je dat doet, je kan het ook op een uh, goede manier doen. Bijvoorbeeld uh, een, uh, ja, je kopie doorkrassen uh, en dan opschrijven: dit is een kopie voor bijvoorbeeld voor verhuurbedrijf Boerend. Ja, Ja, dat je de belangrijke informatie doorkrassen. Uh, ja, ja, precies. Je burgerservice nummer moet je doorkrassen, sowieso. En dan pas geef je een kopie, niet zomaar dus een schoon kopie. burgerservice nummer moet je echt doorkrassen. Ja, en dat staat op twee plaatsen in je paspoort. Dus eigenlijk op twee plaatsen moet je dat doorkrassen. Ja. Um. Nou, dan komen we bij Boudewijn Duivestein. En ik vermoed dat die dat dus niet heeft gedaan. Want jij bent slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Ja, Wat is er met ja. jou gebeurd? Wat er met mij um, gebeurd is, is dat uh, ja, iemand, weet nog steeds niet wie... en we weten ook niet precies hoe... maar met een kopie van mijn uh, paspoort zijn panden gehuurd. Uh, en er zijn kwekerijen ingezet. En die zijn een, twee daarvan zijn opgerold. Hoeveel het uiteindelijk geweest, ja. weet ik niet. Maar twee daarvan zijn opgerold. En ik was dus de huurder van dat pand. Dus, dus ik jij... kwam om gent aankloppen of ik even langs wil komen voor een goed gesprek. Die kwam aankloppen, je deed de deur open en die zei... Uh, meneer, heeft u ergens een wietkwekerij? En, nou, ik kreeg een brief voor een uitnodiging nog. Maar ja, ja dat kan ook gebeuren. En... Ik werd nog netjes natuurlijk... uitgenodigd. Dan meen. denk je natuurlijk, ja, dit is een grap. Ja, ik heb ze gelijk opgebeld. Ik kreeg een brief van de politie. Ik denk, nou, dus dan maak je dan maar open. Het zal wel. Er staat in dat ik een overtreding ben van de opiumwet. Een verdacht wordt van een softdrugsdelict. Dus ik heb ze opgebeld. Ik zeg, joh heb je wel de goede, nou wat is uw naam, geboortedatum, burgerservice nummer. Nou dat bleek wel te kloppen, dus ik moest echt langskomen. En toen naar het bureau, en, en wat wordt er dan gezegd, gevraagd, Nou er worden dames. eerst foto's gemaakt, en vingerafdrukken worden afgenomen, dan kom je in de verhoorkamer en dan uh, worden er allerlei vragen gesteld waar ik allemaal gewoond heb de afgelopen jaren, uh, van wie ik dat uh, gehuur, uh, gehuurd heb. Um, vroeg jij niet, waarom vraagt u dat allemaal? Oh jawel, maar dat vertel eens niet. Want ik, was, ik ben verdacht op dat moment. Dus ga mij niet vertellen wat er aan de hand is. Dat is ook iets wat vaak in dat verhaal vergeten ik wordt. Dat ik denk dan altijd van, ja, maar al als, je, als je echt onschuldig bent... dan blijkt dat toch meteen. Dat heeft de politie toch binnen vijf minuten door. Ja, en dat is niet waar. Ik kreeg heel erg het gevoel alsof ik uh, de, de ziende was in het land der blinden. He, de, de, je, gaat, je wil bewijzen dat je onschuldig bent. Dat is de drang die je krijgt. Want op papier... Is het van jou? Ze hebben je kopie identiteit. Je handtekening staat onder het huurcontract, vervalst natuurlijk. Dus alle uh, checkboxes, hè, alle, het hele lijstje is afgevind. Ja. En had je toen al door dat het ging om een gevalletje van identiteitsfraude? Niet direct, ik had er nooit van gehoord. Ik wist van niks. Hoe Zo pleu als wat, joh. Nee, helemaal niet. Hoe kwam je daarachter toen? Nou, toen die tweede wietkwekerij op mijn naam kwam... een maand of twee, drie later... Is dat ja, geweest, toch om geld op... verdiend zo te horen. <lacht> nee, dat was ook de grap. Dat ze zei, je moet gelijk je eigen wietkwekerij beginnen... en dan zeggen als je gepakt wordt... oh ja, het zal wel zo zijn. <lacht> ja, dat is, ja, dat is natuurlijk een leuke grap. Maar voor de serieusheid van het onderwerp... is het wel belangrijk om duidelijk te maken... dat, dat ik heb niet iets anders gedaan dan andere mensen. Ik ben altijd heel consentieus en niet slordig... met mijn spullen in mijn werk niet, thuis, privé niet... Mm. Um, maar toen die tweede wietkwekerij eraan kwam, toen... Nou, toen bleek dus dat uh, er iets meer aan de hand was. Dat de zaak groter was dan werd verwacht. Uh, dus toen, ik ben meer hulp gaan zoeken. Er is heel weinig over te vinden. Ik kwam toen gelukkig bij het CMI, het Centraal Meldpunt voor Identiteitsfraude. Ja. Uh, daar kwam ik mee in contact. En toen kreeg ik te horen van, oh, dit is een redelijke classic, werd er gezegd. En dan, oh... Je dacht, dus nou, er denk, is al kennis over. Ik, ik bel de politie en dat is dan zo opgelost. Ja, niet dus. Nee, nee, nee. De politie gaat niet over of je het wel of niet gedaan hebt. Ze leggen je verklaring vast. Um, ik stond al in het systeem... de, de, ja, de computer noem ik het eventjes... Mm -hmm. uh, de politie, als verdachte. Uh, de, die verklaring is opgenomen. dat gaat naar het OM. En die gaan natuurlijk kijken of je het wel of niet uh, gedaan hebt. Maar dat CMI hielp je dus wel of niet? Oh jawel, nou ze kunnen niet zoveel doen daadwerkelijk. Uh, want het, het, de rechtsgang moet gewoon zijn beloop hebben. Maar ze zijn wel tot grote steun geweest in, in die tijd. Want je staat er wel alleen voor. Het is, en hoe lang uh, heeft het geduurd, alles bij elkaar dan? No? Tweeënhalf uh, jaar. Tweeënhalf jaar? Oh, ja. Maar, en, dat is en dan weinig. kan ik denken: van, nou ja, oké, okay, er staat dus ergens op, op een papier eh, dat jij verdachte bent van het hebben van een wietkwekerij. Ja, ja zo, zo, een... zo erg is dat niet. Van twee dus. Ja. En nog nou, er zijn er twee opgerold. Je weet niet hoeveel oh. er zijn geweest. Hè? Er zijn er twee opgerold, daar weet ik het van. Maar ja? wat, voor, wat voor. Je had er nog meer last van, of niet? Ja, ik uh, werkte toen. Uh, uh, toen het begon, werkte ik op basis van een uitzendcontract bij Binnenlandse Zaken. Op de afdeling waar ze DigiD's uh, activeren en verwerken. Dus gevoelige privacy, gevoelige informatie. Notabene op die afdeling, waar dat <laughs> ja. SOFI-nummer wordt vastgelegd ook. Ook daar, ja. Dat was een mooie combi. <laughs> ja. ja, je verzint het niet. Dat is echt dat gebeurd. <laughs> uh, maar ik werkte op basis van een uitzendcontract. Dus ik denk, nou, als ze hier achterkomen. Dan hangt er natuurlijk mijn luchtje aan, de jongen. Hè. Dan ja. is het uh, verzinnen zoiets. Dus ik heb toen ben, heb moeten stoppen met mijn baan. Toen. Je dus, bent uh, zelf gestopt dus? Ja, ik moest ja. wel. Ja, ik ga er niet op wachten... totdat het zwaard van Damocles natuurlijk... Nee, dat, ik ben natuurlijk mijn maal opgestropen. En ik ben uh, gaan knokken. ik um, wil eruit. een ja. Schotel hier aan tafel. Over de, de docu-PGB, ja. over je broer. Ja. Ja, bij het minst of geringste, we hebben het er net over... wordt je kopie gevraagd, hè, ja. van je paspoort bijvoorbeeld. Geef jij dat zomaar? Nou, als ik er nu zo over nadenk, volgens mij ben ik ook niet de moeilijkste daarin. Ik, uh, voor mijn werk huur ik ook regelmatig spullen. En dan is eigenlijk altijd de vraag: stuur even een kopietje van je paspoort. En dat doe ik eigenlijk altijd braaf volgens mij ben ik net zo bleu. Eigenlijk. Maar is het dat is interessant, want in beginsel is het... In, de, in, de, in het bedrijfsleven is het niet toegestaan... om een kopie van iemand identiteit te maken. Nee, nee. Maar het toch, omdat zo'n omdat, omdat zo verhuurbedrijf het zegt... en je, je hebt het nodig, dan denk je... nou, dan, zal het, dan, ja. dan doe ik dat maar. Ik doe nou, het ook, maar, eerlijk gezegd. Maar, maar, maar ja, de op, de, de meeste de de mensen, mensen doen het. En dat is het probleem, want de meeste mensen... kennen hun rechten niet. Maar eigenlijk... moeten we gewoon met z'n allen zeggen van... jongens, je mag niet zomaar mijn paspoort kopiëren. Maar is dit verhaal van Boudewijn dit uitzonderlijk? Of komt het heel vaak uh, nee, voor? Nee, het komt heel veel voor. Echt heel ja? veel zo voor. Zo extreem ook? Uh, zo extreem ook. Sterker nog extreem. Van hij zei van uh, bij mij heeft het 2,5 jaar geduurd mm -hmm. na, voor het boek. Uh, als je de verhaling komt een vrouw bij de hacker leest hoe je identiteit gestolen kan worden. Dat is echt ongelooflijk. Meestal ja. soms 20 jaar zijn ze mee bezig. 20 jaar? Er, 20 jaar. Er is nu bijvoorbeeld een slachtoffer die is er al zeven jaar mee bezig en die is dat is voor haar pas het begin. Ze heeft nog ja. heel veel rechtszaken voor ja. de boeg. Maar je zou toch denken, als het zoveel voorkomt, dan zit de politie er bovenop. Nou, helemaal niet. Nee. Dat, is, dat is eigenlijk een van de uh, grootste klachten die ja. ik van slachtoffers heb gehoord. De politie doet helemaal niks, kan me Waarom zeker niks? niet helpen. Nou ja, negen van de tien keer uh, is het zo van... Uh, Oké, okay, jij bent verdachte, dus jij hebt geen rechten uh, op dat moment. En als je geen verdachte bent, als je je slachtoffer meldt... 9 van de 10 keer zeggen ze: Nou, dat is net niet genoeg voor een aangifte. Ja. We kunnen er niks mee doen, want de dader is anoniem. Dus geen uh -huh. aangifte. Ik, heb jij er nu nog last van, Boudewijn? Nou, het blijft altijd op de achtergrond sluimen. Ik heb nu niet direct last ervan, maar morgen kan het weer gebeuren. Maar, ja, maar jij werd die, die niet koop, te uh... geaccepteerd voor vrijwilligerswerk. Kl bij oh, een dat is wel, ja, dat is ja. een goed. Dat je het vond zegt. Ik, ik uh, meld me aan voor, uh, als, uh, voor vrijwilligerswerk. Um, en dan kreeg je een screening. Oh ja. En dan kwam ik dus niet doorheen. Toen stond ik nog als verdachte in, in, in, uh, bekend ja. bij, de, bij de politie. Dus moest ik weer met mijn dossiertje onder mijn arm... moest ik daar weer uitleg gaan geven. Maar wat is jouw dossier nu dan? Ben je dan officieel dan nu daarvan vrijgesproken? Of ben je nog ja. steeds verdachte? Nou, ik, uh, uiteindelijk moest ik me verantwoorden voor de politierechter. Voor die delicten. Ja. Um, en dat is ook uh, misschien als aanvulling op de vraag van, uh, van Felix. Uh, waarom is de verhaal van mij zo extreem? In mijn optiek natuurlijk. Um, is dat mijn persoonlijke integriteit natuurlijk heel erg geschonden is. En dat is, uh, dat, dat is denk ik het extreme erin. Maar inderdaad, mensen uh, hebben er last van. Ook vele jaren achter elkaar. Uh, ja. In ieder geval dus je burgerservice nummer doorkrassen. Dat ja. is je belangrijkste tip. Zet erbij zetten dat het een kopie is. En dan kunnen ze het minder makkelijk uh, misbruiken. Ja. Maria Genova schreef, komt een vrouw bij de hacker in Boudewijn Duiverstein. Dus slachtoffer van identiteitsdiefstal. Radio 1. De Nieuws-PV. De Volvo Ocean Race, dus de zwaarste zeilwedstrijd ter wereld... heeft ook een Nederlandse finishplaats. Gisteren werd al bekendgemaakt dat Den Haag daarvoor was uitgekozen. En in een persconferentie werden net wat meer details bekend, gelukkig maar. En nu is verslaggever Floris van Horen... hoe is dat allemaal tot stand gekomen, die keuze van Den Haag? Nou, dat heeft toch wel te maken met uh, de aanwezigheid van een Nederlands team. Team Brunel van uh, Bouwer-Pekking. Die uh, vond het eigenlijk wel van... ja, weet je, uh, er hoort iets meer Nederlands bij. Dat is nu een mooi Nederlands team. Nederland is een zeiland. En die hadden al gezien van uh, de laatste etappe van Frankrijk, van Lorient naar uh, Göteborg. Die ging om Ierland heen. Hij zegt: Als je nou tussendoor gaat, uh, tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland, dan bespaar je 24 uur. En die 24 uur kunnen we misschien gebruiken hier in Nederland. Ja, en dat ging vrij snel. Dat ging ook makkelijk, omdat Tom, Tom Tauber is de directeur is, een Nederlander. Ja, en uh, toen was het zo uh, geregeld. En uh, nu is besloten dat dus. Uh, de boten allemaal vanuit Frankrijk vertrekken en dan eh, in Den Haag een soort uh, pitstop hebben. Zij komen daar dus aan, gaan over een uh, test, dat is uh, bij de pier van Scheveningen. Uh, daar wordt een finish gemaakt en uh, dan gaan ze naar binnen. Dan blijft ze hier een dag, de bemanning uh, overnacht. De mensen kunnen hier op bezoek komen, kunnen de boten bekijken. Er zijn optredens, er zijn feestjes. En de volgende dag gaan ze dan weer terug voor dat laatste tochtje richting Göteborg. En dan gaan ze allemaal weg met dezelfde verschillen als dat ze zijn binnengekomen. Dus het is uh, wel weer gewoon, de race blijft hetzelfde. Alleen er wordt 24 uur stilgelegd. Wel mooi nieuws voor en Den Haag. Mag ik je danken? Ja, natuurlijk. <lacht> Graag gedaan. Floris van Horen, en Joey Lewis met elke, de nieuws. Uh, elke ochtend uh, kom ik op de redactie. Ja, en dan? Yes. En dan met liefde zing ik dit nummer in mijn hoofd. Oh ja, dat heb dat ja. nooit gewerkt. Moet je een keer je ook doen. Ja, Felix, dat wist je dus niet, hè? Nee. Stuck with you, Yui Lewis en de nieuws uit 86. Oh, Den Haag. Op woensdag bespreken we hier in onze politieke rubriek... de bijzonderheden van het Binnenhof. En dat doen we met de politiek redacteur van Paul Witteman, Peter K. En de eindredacteur van Opinie en Debatzaad, Joop.nl, Francisco van Jolen. Heren, we gaan het hebben over twee staatssecretarissen. Over een uurtje moet Frans Wekers opnieuw tekst en uitleg geven... over de problemen met toeslagen, bij de Belastingdienst dus. En Jette Kleinsma moet haar bijstandswet aanpassen... om op steun te kunnen rekenen. En Vrij Nederland noemde deze twee mensen vorig jaar al... de risicofactoren van Rutte's kabinet... Ja, het klopt dus een beetje, of niet, Peter? Dat is heel goed getypeerd voor van Vrij Nederland, inderdaad. Ja. Um, ja, Kleinsma heeft het al, al lange tijd moeilijk, want die heeft uh, een probleem gehad met het pensioenakkoord. Wat uh, maar voort bleef slepen. Uh, op een gegeven moment moesten Rutte Ascher en Dijzerboemer aan te pas komen om dat uh, akkoord toch nog voor elkaar te krijgen met de, uh, de geliefde oppositiepartijen, zeg maar d 66 ChristenUnie en uh, help me even, uh, SGP. En wekers hebben we gezien met de Bul Bulgaren fraude kwam die in de problemen. Onlangs opnieuw, omdat er te weinig geld was teruggehaald bij die Bulgaren en nu uh, de toeslagen uh, ja. ellende. En Francisco, zit dan, zit dan echt Rutte met samengeknepen billen... van, oh god, één van de twee gaat weer wat doen? Nou, volgens mij wel, het valt het mee. Uh, de, tot nu toe, wij dachten elke keer bij Wekers, nu gaat hij sneuvelen. En iedere keer blijkt hij dat, is dat dan in de aanloop... is dat allemaal heel spannend, maar tijdens het Kamerdebat... Uh, redt hij het wel. Het is wel natuurlijk, ik heb, we hebben het hier wel eens vaker over hem gehad... omdat hij nogal eens regelmatig uh, problemen heeft. Er zijn wel twee verschillen tussen Wekers en Kleins... maar is dat uh, van een totaal ander orde is. Dus je moet niet vergeten, Wekers, ja die wekt de indruk dat hij toch niet precies weet waar hij over praat... omdat het niet bij de persoon past. Bovendien heeft hij nog een soort Limburgse affaire achter zich aanslepen... waar de VVD niet gelukkig mee is, want ja, die wil schoon schip maken. En hij zaak is toch Rijen, de zaak dan? van Rij, hè? De zaak van Rij. En hij is ja, en hij is ook een beetje... Dat is, ik heb wel eens eerder gezegd dat hij op, op financiën niet zo goed ligt... bij zijn ambtenaren, Peter Kee, bestrijd had. Maar, nee. maar, ja, ja, ja, nee, maar goed, dus, er is iemand die een beetje nonchalant is... en het ministerie van Financiën is het belangrijkste ministerie van Nederland. En daar werken mensen die gewoon heel erg uh, uh, uh, slim zijn. In de zin van, je moet alles weten. Dat zijn allemaal de beste jongetjes van de klas. En die hebben... Ja. Die, weet je wel, die vinden Dijsselbloem geweldig, want die weet ook alles. Maar die kijken neer op iemand die gewoon even niet ziet op te letten. Wat zie je bij Wekers gebeuren, vorige week ook weer. Dan is er schorsing in het debat en dan komt hij ineens daarna met een ander verhaal. Want dan is hij weer even bijgepraat hoe het werkelijk zit. En ja, dat is niet zo handig. En dan heb je een beetje, ja, zijn ambtenaar ja, zal niet laten vallen. Maar dat helpt ja. niet dat die relatie goed is. Maar niet, niet, niet is. zo handig. Een tele telegraaf zei vorige week, hij is de regie volledig kwijt. AD noemde hem vleugelam. Toch uh, zit hij er nog. Ja, want ja. waarom zou hij weggaan? Nou, en dat, dat, kijk, die twee staatssecretarissen... die houden elkaar in stand eigenlijk. Want... Omdat zij van de PvdA zijn en hij van de VVD? Precies. En kijk, wekers, zodra wekers weggestuurd worden door de Partij van de Arbeid... Dan zegt de VVD echt wel. Dan willen wij. Nee, mevrouw Kleinsma. Nee, maar waarom zou de Partij van de, ont... van de Arbeid wegsturen? Dat is prima dat die daar zit. Want dat is niet hun probleem. Dat is een VVD-probleem. Kleinsma ligt wat anders. Kleinsma, zou je kunnen zeggen, is nog een hele goede zet. Want wat moet zij doen? Zij moet een VVD-beleid uit het. Ja, dat is het is ook heel gemeen dat zo'n. Het linkse geweten van de Partij van de Arbeid. allerlei hele rechtse maatregelen van de VVD ja, van de moet uit. Je kreeg je je je afvragen. Maar je je nou, ze afvragen, heeft zo'n beetje als je cadeau gekregen. Ze heeft al alle, uh, alle vervelende dossiers gekregen. En moet nu die bijstand moet ze, uh, mensen om een tegenprestatie geven? Dat, is dat gemeen of is dat juist heel erg slim? Want stel dat daar een VVD-staatssecretaris had gezet, Ala Teven. Zij, zij is een beetje de Teven van de PVDA. Teven die gelooft heel erg in. Ja, ja dat nu altijd Die moet dat afspreken. Van van en zij zij ja. gelooft heel erg in sociaal en moet er nu ineens hard optreden. Dus een soort omgekeerde rol. Uh, maar als daar een VVD-staatssecretaris had gezeten... die er hard tegen ingegaan was, die al die bijstandsgerechtigden uh, keihard aangepakt, had de PvdA een heel groot probleem gehad. Want die had dan moeten zeggen, ja, daar zitten wij mee in het kabinet. Nu kunnen ze zeggen, ja, oké, okay, wij hebben hier Jette Kleinsma... die probeert te redden wat er te redden valt. Ja, en dan heb je daar dus, kan je daar moeilijker wat tegen inbrengen. En ondertussen dus het is, dus met, slim, is het met, met een big smile... alle uh, verzachtingen op de bijstandswet uh, uit te voeren. Ja, nou ja ondertussen haalt ze dus ook nog het een en ander binnen. Ja. Nou ja, haalt ze, haalt ze, bedoel, uh, Arie Slob haalt het een en ander binnen... en Jetta beweegt gevoegelijk mee... En, en op sommige punten ook met veel plezier. Het gaat om het resultaat, hè? Omdat de Christen, die eigenlijk ook. weer een van de onderhandelaars is, ook in dit ja, dossier, uiteraard. Ja, en die willen een aantal op die, op verzacht, verzachtingen op die bijstandswet die eraan zit te komen. En die krijgen ze nu al. Nou, zag ik gisteren Jette Kleins, campagne campagnevoer, geloof ik, in Enschede. En daar werd ze nog een beetje op handen gedragen. Tenminste, dat wil de Nieuwsuur mee doen geloven. Ja, maar nou, wat ik zeg, bedoel, ze is natuurlijk het linkse geweten van de partij. Ze heeft ook bij de achterban uh, veel krediet. Maar ondertussen moet ze die, die moeilijke maatregel uitvoeren. En ook in dit geval zijn uh, Asscher en rut alweer bijgesprongen... door te bellen met die oppositiepartijen... die, die er moeten helpen om het door de Eerste Kamer te brengen... Dus opnieuw is ze in Den Haag weer een beetje onder curateel gesteld. Nee, maar voor de grote... mensen in het land is het nog steeds wel iemand... die voor hen uh, het goede probeert te doen. Het, gro het grote probleem, maar dan zou je kunnen zeggen... dat is niet echt het probleem van Kleinsma, maar van de hele coalitie. Is dat het voor een deel steunt op uh, akkoorden met bijvoorbeeld de vakbeweging. Als die de stekker eruit trekken, is het einde verhaal. Dat is het een beetje. Maar dat moet zij wel zien te herinneren. Maar tegelijkertijd ligt dat ook een niveau hoger. Dus is het ook niet zo raar dat Asscher en Samson bijspringen. Maar die twee nou. gaan dus voorlopig niet weg. Of uh, is er een moment na de verkiezingen, bijvoorbeeld na de gemeenteraadsverkiezingen... dan wel na de Europese verkiezingen, dat, uh, dat Rutte zegt... nou wil ik wel van allebei af. Nou, Ik denk dat die partijen zich wel afvragen of ze dat niet veel eerder hadden moeten doen. Want bij die, die kwestie van die Bulgare-fraude... toen had Wekers weggestuurd kunnen worden. Uh, nu zit je toch nog uh, uh, alweer maanden verder... En blijft dat een hele zwakke staatssecretaris? Ja, maar die Bulgare fraude blijft natuurlijk ook een kwestie waarin de Kamer. een beetje dat aan zichzelf te danken heeft. Bedoel, die hebben allemaal dingen. Uh, dat, dat geldt ook voor allerlei andere regelingen. Die hebben zelf ook een beetje zitten slapen. Dus ja, dat geldt ook voor Kleinsma. Uh, ze willen dingen makkelijk maken. en tegelijkertijd uh, streng controleren. Dus uh, ik weet, Waar niet, ik weet of niet of. Toe. Ze, ja. nee, dat weet ik nu zelf ook niet, nee. Peter. Nee, maar goed, kijk. Over, <laughs> na die twee verkiezingen. Voor die verkiezingen zullen, zullen ze niet weggestuurd worden. Maar helemaal uh, na de Europese verkiezingen... vanaf dat moment zullen ze veel beter hun werk moeten doen... en moeten laten zien dat ze doortastend zijn. Want anders zou je wel eens een keer dat Engelse model kunnen krijgen... waar dysfunctionerende ministers en staatssecretarissen... wel gewoon weggestuurd kunnen worden. Hm. En dat is iets wat we in Nederland natuurlijk eigenlijk ja. ook zouden moeten hebben. Dat zou zo snel mogelijk ingevoerd moeten worden. Peter, nog even an een ander dingetje. Jij wilde iets kwijt over het CDA. Die hebben zich uh, gisteravond nogal geprofileerd... in het debat over het Volkers van G. de G. Ja, Peter Oskam, uh, oud-rechter... Die stelde dat, uh, dat uh, hij helemaal nog niet ervan overtuigd was dat uh, van de G vrij moet komen. Uh, dat wordt ook onderzocht door het Openbaar Ministerie. Kortom, waar, waar, waarom was het nodig om die opmerking te maken? Wel, dat is nodig omdat de CDA zich voortdurend rechts wil profileren van het VVD. Het VVD is aan handen en voeten gebonden, want hun staatssecretaris Teven behandelt dit dossier. Die zegt, ik bemoei me daar eens mee zolang het OM erover gaat. Maar het CDA zegt opnieuw. Uh, wij zijn strikker dan de VVD. Wij gaan verder maar dat, dan. Dat de... past toch eigenlijk het... niet bij ze. Nee, eigenlijk. dat past zeker niet bij ze, want het is de, dit is de partij van hier is Barin en Donner, twee oud-ministers, twee bekende ja, weg. Die zijn al bij weg, maar die gaan binnenkort wel zeggen wat zegt onze partij toch voor vreemde dingen de Dat die wel. Ja, dat komt nog wel. Maar die actie van de die hebben we al eerder gehad. Dat heeft helemaal niets uitgehaald. Omzicht die is uitgerangeerd. die is teruggekomen. Die trekt nu in zijn eentje, dat heb je goed gezien... dat hele CDA de populistische tour op. Nee, nee, nee, want dit was Oskam. Dit was Oskam, maar omzicht, daar geldt hetzelfde voor. Die profileert zich... Dus de lui die zich in de kijker willen spelen... die komen met dit soort populistische thema... dan zie je dat het CDA rechts gaat. En dat komt ook omdat uh, van Buma we niet zo heel veel meer horen. Dat is toch merk trouwens dat Kamerleden zich bemoeien met iets wat eigenlijk onder de rechter is. Nee, en en daarom, daarom is het toch zo opmerkelijk. Dit was eigenlijk en... een beetje Cambodjaanse taferele, politieke rechtbank in Nederland. Je had het niet gedacht. Peter K., redacteur bij Paul Witteman en de eindredacteur van de opinie en Joop.nl, waar alles heel erg goed op staat, ook in de juiste volgorde, Francisco van Jolen. PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Bij onze tafel zit nog steeds Maria Genova. Zij schreef het boek Komt een vrouw bij de hekker en Boudewijn Duivenstein. We spraken net met hen over de nachtmerrie dat iemand jouw identiteit steelt. En zo meteen het verhaal van Arjen Schotel. Hij maakte een film over zijn meervoudige gehandicapte broer Peter. Wat mag de verzorging van Peter kosten en waar gaat dat geld dan op? Daarover zo meer. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal met dooropneging. De Tweede Kamer wil de partneralimentatie niet in alle gevallen beperken tot vijf jaar. Een initiatiefwet van ex-PVV-Kamerlid Bontes krijgt geen steun. Nu is de alimentatieperiode na een echtscheiding nog twaalf jaar. De Kamermeerderheid wil best een beperking, maar vindt het plan van Bontes te ver gaan. Tegen negen verdachten van de fraude op de Ibben-Galdun-school in Rotterdam... zijn cel- en taakstraffen geëist, maar geen van hen hoeft de cel in... omdat ze hun onvoorwaardelijke strafel in voorarrest hebben uitgezeten. Zaak tegen twee minderjarigen wordt achter gesloten deuren behandeld. Eindhoven en Tilburg hebben eigen inlichtingendiensten opgezet om de criminaliteit aan te pakken. Speciale ambtenaren analyseren politiegegevens om sneller in actie te komen. Als er bijvoorbeeld vaak is ingebroken in een bepaalde buurt, wordt er een buurtbijeenkomst georganiseerd of extra gepatrouilleerd. En voetbalvelden van twee clubs in Nieuw-Weerdingen in Drenthe zijn gesaboteerd met half ingegraven kapotte bierflesjes. Flesjes met scherpe punten zijn gevonden tijdens een inspectie vlak voor een wedstrijd is niemand gewond geraakt. En de politie in Nieuw-Weerdingen denkt dat een groep baldadige jongeren, jongeren erachter zit. Dat zijn de hoofdpunten. Jolanda van der Velde, staan we nog altijd stil? Ja, Felix op de A58, nu van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Ulvenhout, 4 kilometer. Daar is de linkerreishok dicht. En de N209, de weg Rotterdam-Hazerswoude, is in beide richtingen dicht. Tussen Hoek en Blijswijk. Ook dat komt door een ongeluk. Mijn andere vriendje van de redactie, Roelof, met een update van de NieuwsBV.nl. Nou, hij is er hoor, jongens. We hebben het er hier al een paar keer over gehad. Ik weet dat jullie er ook net zo naar uit hebben gekeken als ik. De single van Willeke Alberti en Johnny de Mol. De glimlach van een kind. Ja, wij vroegen ons hier af, he. kan die Johnny zingen dan? Willeke twijfelde er dan niet aan. Die liep overal maar leeg over wat een nachtegaal Johnny wel niet is. En hij, ja, hij is natuurlijk heel muzikaal. Want hij speelt alle instrumenten. Ja, hij, hij kan gewoon alles. En hij begint te zingen afgelopen zaterdag. Nou ja... De tranen liepen over mijn wangen. Ja, sentimentele modder natuurlijk. Nu krijgt Willeke al snel natte ogen hoor. Laten we zelf even oordelen over de zangkwaliteiten van Johnny. Jij bent zo grijs. Hm. Dat zegt een kind. Jij bent getrouwd. Nou, ja, dat klopt natuurlijk niet, hè? Johnny de Mol krijgt een rode vlek in zijn nek. Dus hij denkt aan trouwen. En Willeke Albert <laughs> is ook niet getrouwd. Willeke Albert is wel drie keer gescheiden. Of zoals mijn moeder zou zeggen, die van Alberti verslijt hem niet met plassen. En fijn nog even een refreintje. De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft. Nou jongens, wat voor cijfer geven we Johnny? Nou 8,5 hoor. half? Ja. Nou 9. Johnny is geslaagd. Nou, in ieder geval koop het is voor het goede doel, vergeten kinderen deze single. Zaterdag dan, dan bedanken wij allen het volk Prinses Beatrix voor 33 jaar trouwe dienst. Ze krijgt een feestje aangeboden in Ahoy. Maar de prinses is niet van het type dat ze dan heel erg gaat bemoeien... met zo'n avond, vertelt de baas van de organisatie. We hebben ook niet heel veel gehoord via de omgeving van de prinses. Dus we hebben het gevoel dat ze het vertrouwt. Dat ze, er, dat ze er heel erg veel zin in heeft. Ze heeft niks laten horen, dus ze heeft er heel veel zin in. Ja, natuurlijk, als ik ergens heel veel zin in heb... als ik ergens heel erg naar uitkijk, dan laat ik ook helemaal niks horen vaak. 33 acts komen er langs. Leuk, hè? Voor elk dienstjaar van onder een Rotterdamse politieagent... streetdancers en een schipper. Het zijn allemaal gewone Nederlanders. Ik begreep van een kuchende man in een regenjas... dat het oorspronkelijk wel de bedoeling was... om ook bekende namen te laten optreden. Marco Borsato was geboekt, maar die wilde per se... een nummer voor Beatrix zingen dat de RVD ongepast vond. Luister goed naar de tekst. Alt een weg gedaan. Zelfs door haar eigen zonen. straten verder Ook Gordon zou eigenlijk optreden, maar die is vanochtend afgebeld door de prinses zelf. Er is audio van. Gordon reageerde niet heel direct op het belletje van Beatrix. Weer toch ook een faal, Het is toch niet normaal gewoon? Het kan het dan nooit een keer normaal onderling, jullie? Iedereen laag, enthousiast. En twee dagen voor de uitzet krijgt horen dat we het niet meer willen doen. Legel. En dan is er prachtig nieuws uit Maastricht. nou Hoes en Albert Verlinde zijn weer helemaal oké okay met elkaar. Dat zegt Albert in het AD. En sluw als hij is, plucht hij meteen even zijn musicalbedrijf. Hij maakte bekend dat de Sound of Music terug op de planken komt. Dat is leuk, want er zit dat liedje Do Re Mi in. Dan kun je kinderen vieze woorden opleren. Dit was Paul de Leeuw. So Zodo, so nee, kort, je is niet goed, hoor. Zodo, so <tied> so la Zodo, si, lazidol. Nee, nee, nee, nee, nee. Jullie zijn kinderen, wij zijn volwassenen, je moet naar ons lusteren. Zodo, levakutjesmeur. Zodo, levakutjesmeur. Ga er maar ga er maar uit. Volg ons op Twitter via addenieuwsbv en winnen Felix Murders handpop. Doen, hoor. Doei. Goed, <tied> dankjewel. Arjen Schotel, je gehandicapte broer krijgt een persoonsgebonden budget... van bijna 75.000 euro per jaar. Dat is ruim twee keer zoveel dan een mortaal salaris. Kun je je voorstellen dat mensen dat veel vinden? Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Het is ook een, een vrij flink bedrag, als je het zo in de cijfers ziet. Maar het gaat vooral om het verhaal daarachter. Hij heeft zorg nodig en veel zorg. Ja. Want hij heeft een handicap of misschien wel meerdere handicaps. Ja. Wat heeft hij? Hij is uh, verstandig gehandicapt. Hij heeft het uh, niveau van een uh, kind van twee. En hij heeft daarnaast het syndroom van Dravet, wat een, uh, een vrij zwaar epilepsie-syndroom is. En dat uh, heeft een behoorlijke impact op zijn, uh, ja, op zijn toekomst en zijn gezondheid. En dan heb je een documentaire gemaakt over hem, die kan je op internet bekijken. En dat deed ik gisteren. En dan krijg je eerst een vraag. Um, namelijk de vraag of uh, die bijna 75.000 euro, of ik vind dat Peter dat waard is. Ja. Waarom vraag je dat? Omdat wij merken dat een hele hoop mensen, zeker nu de flinke bezuinigingen op de zorg uh, plaatsvinden, dat mensen het idee hebben dat dat het bedrag ook veel geld is. En zeker als het gaat om zorg voor één jongen, dan zeggen veel mensen: nou, dat is een flink bedrag. Ja. En wat wij eigenlijk willen doen met de documentaire is mensen eens een keer kennis laten maken met de persoon achter dat bedrag en mensen die de zorg verlenen voor dat bedrag. En hoeveel mensen zeiden: nee, vind ik hem niet waard? In het begin? In het begin zeiden zo'n 46 procent: uh, hij is het niet waard. En uh, dan ga je kijken naar dit documentaire. Ja, ga je kijken naar het documentaire. En dan zie je uh, wat voor verzorging hij allemaal krijgt. Uh, ja. Van je ouders, van de verschillende verzorgers natuurlijk. Uh, dagbesteders. Uh, fitness doet hij aan. Zwemmen, vervoer heeft hij nodig. Noem maar op. Ja. En dan wordt weer die vraag gesteld: ja. vind je dat Peter dat bedrag van 75.000 euro waard is? En hoe zijn dan de reacties? Dan vindt 92% vindt hem het uiteindelijk waard. Dus. We gaan ineens van 46 gaan we naar... Hey, maar doen. dit is niet statistisch verantwoord natuurlijk. <laughs> ja, ja ik, kan, ik kan niks aan doen. Het, het, het wordt gemeten. Ja, van de mensen die uh, motivatie hebben om die, om die website te gaan bekijken. Ja, natuurlijk. dat is een ding. Ja, ja, ja. In die zin, maar goed, het zijn, he, we, hebben, we hebben juist de publiciteit omgezocht. En de discussie opgeworpen. Zodat iedereen die er een mening over heeft, er ook iets van kan vinden. Dus we hebben het heel erg opengelegd. Wie is we? Is dat de hele familie? Ja, ja, ja het, is, het is geïnitieerd vanuit mijn ouders. Juist omdat zij ieder jaar weer opnieuw moeten aantonen dat hij de zorg nodig heeft. Keer Elk jaar, ja. jaar opnieuw een gesprek. Ieder jaar weer de indicatie. En uh, ieder jaar ook weer. En nu gaat het ook naar de gemeentes vanaf uh, volgend jaar. En dan wordt er ook steeds gevraagd: van, heeft hij eigenlijk die dagbesteding wel nodig? Ja. Ja, en de, de uren vooral. Hè. Het gaat echt om de uren. Want het zijn allemaal mensen die per uur worden betaald en steeds ja. moeten weer worden aangepakt. Kijk, hij heeft niet alles per se nodig. Maar het zijn wel dingen dat op een gegeven moment als ze dingen wegvallen, dan wordt het leven ja. voor hem ook een stuk zwaarder. En ook dat van mijn nee, ouders. Ja, want hij heeft best wel een leuk leven. Hij fitness, hij zwemt. Hij gaat een dag besteden. Een beetje jaloers. En, nou, ja, hij doet meer leuke dingen dan ik vaak, dacht ik toen ik nou, het zag. Het ja, ding is, hij zit, eigenlijk zit hij vrijwel heel de dag stil. En hij gaat inderdaad twee keer in de, een uurtje in de week zwemmen. En dan gaat hij gaat een keertje een uurtje sporten. Maar dat is eigenlijk ook de enige echte beweging die hij krijgt. En als je hem ook ziet, hij wordt ook steeds zwaarder en hij wordt wat forser en wat ouder. Dus fysiek gaat hij sowieso achteruit. Dus die dingen heeft hij ook gewoon nodig. En eh, ja, wat betreft dagbesteding, ja. Dat, dat is het enige wat hij ook aankomt, zeg maar, mentaal gezien. Maar, maar krijgen jullie veel reacties uit de buurt dan? Waarom moet dat zoveel geld kosten? Of, of is het alleen maar om dat indicatieorgaan eens een keer te laten zien... dat hij die zorg echt wel nodig heeft? Nou, het is niet alleen voor het indicatieorgaan... het is vooral ook echt voor, voor iedereen. Hè? De maatschappij betaalt voor zijn zorg... En de maatschappij heeft daar ook een mening over. En we willen eigenlijk gewoon in ieder geval laten zien van wat betekent dat nou? Want veel mensen hebben wel een mening over dat bedrag. Maar weten helemaal niet wat nee. daarvoor gebeurt. Maar de maatschappij kan ook, wie dat ook is, kan ook zeggen van ja, nou ja, misschien moet je behoorden dan maar in een zorginstelling waar alles geregeld is voor ja. ons, is een stuk goedkoper. Ja, nou, dat is dus niet waar. Het is zeker niet goedkoper om in een instelling te plaatsen. Omdat je dan 24 uur zorg uh, voor hem nodig hebt. En je moet niet vergeten dat het bedrag wat hij nu krijgt is een bruto bedrag. Dus de helft komt ook weer terug de staatskas in via de belasting. En het is echt één op één zorg. Dus ieder uurtje dat iemand met hem zorgt, die wordt geschreven. Maar er zit geen uh, overhead tussen. Er zit, er, geen, er zit geen laag van de marketing en communicatie afdeling van de instelling tussen. Er zit geen uh, manager boven. Dus het is echt mensen die direct zorg verlenen. En bij de instelling krijg je toch te maken met die overhead. Maar staatssecretaris Van Rijn die zegt nou juist ja... de familie en ook vrienden moeten beter zorgen... voor de mensen die echt zorg nodig hebben. Dat zou in dit geval natuurlijk ook kunnen, of niet? Ja, en ik denk zeker dat, uh, dat de eigen zorg, de mantelzorg... zeer belangrijk is. Maar in het geval van uh, mijn broer, hij is 28 jaar oud... en uh, mijn ouders zijn echt 24 uur per dag met hem bezig. En dat betekent ook s'nachts, want zijn epileptische aanvallen... zijn vooral s'nachts. En dan moet je in sommige nachten gewoon vijf keer een half uur... bij hem zijn om uit om die epileptische aanval te halen. Dan is er dus geen verzorger aan huis? Nee. Nee, sowieso s'nacht niet. Nee. Dus het is vooral ook om ze in die zin te ontzien op het moment dat het even, dat ze ook even hun eigen dingen kunnen doen en dat ze bijvoorbeeld ook aan het werk kunnen blijven. Want als dat ook al niet meer kan, dan heb je ook weer minder mensen aan het werk. En het is ook een ding dat doorvliegt. liegt als op een gegeven moment, als, de, als, hij niet meer, als zij niet meer de zorg kunnen verlenen, dan moet hij of naar een instelling wat duurder is, of zij moeten gaan inleveren op hun werk. Nou ja, het, het, het heeft allemaal gevolgen. Davy, dat is de, de thuishulp van Peter, die zegt van nou die 75.000 euro, dat is echt wel nodig. Als je kijkt naar Peter, denk ik niet dat dat heel veel minder kan. Dat betekent dat Piet en Trudy dat zelf altijd zouden moeten doen. Dus dat een van hun altijd thuis zou moeten zijn... en dus uh, niet het werk zou kunnen doen wat ze op dit moment doen. Uh, dus ik denk niet dat dat heel veel minder kan. Het zou natuurlijk kunnen dat je vader en moeder een baan opzeggen. Ja. Dat is een optie. Dat is een optie, ja. ja. Maar het ding is wel dat op een gegeven moment als dat het geval is... dan moet je ook afvragen hoe ze dan wel eh, aan hun inkomsten komen. En op een gegeven moment is het ook namelijk de vraag... wil je die mensen die kant op dwingen? Want dan zal op een gegeven moment de afweging voor hen zijn... Ja, dan, dan kunnen wij niet meer voor hem zorgen. Dan moet hij misschien maar naar een instelling. En dan betaalt de maatschappij uiteindelijk die prijs. Kijk, zij doen hun best om hem thuis te houden... om voor hem te zorgen, met betaalde zorg. En dat is uiteindelijk voor de maatschappij voordeliger dan de, het alternatief. Maria Genova zit echt belangstellend te luisteren. Ze heeft een boek geschreven van... Er komt een vrouw bij de hekker. En die wordt dan vervolgens door allerlei mogelijk, op allerlei mogelijke manieren getild, die mevrouw. En ook mannen. Dat hebben we net ook gehoord door het verhaal dat hier aan tafel verteld is. Maar dit, is dit een idee voor een nieuw boek? De zorg? Uh... Of is dat te saai? Nou, weet je, dat, dat weet ik niet. Dat kan ik niet van tevoren beoordelen. Want eh, ik vind uh, heel veel onderwerpen lijken me bijvoorbeeld, ja, je weet niet wat erachter zit. En als je erin gaat verdiepen, dan pas zie je wat een wereld erachter schuilt. Bijvoorbeeld identiteitsfraude. Ik heb nooit uh, met gedacht van, ja, ik ga daar een boek over schrijven. Nee. Maar toen ik een beetje ging researchen en ik zag wat een ellende erachter zit, maar ook hoe makkelijk het is dat iemand je identiteit stelt en dat het nog steeds niet strambaar is in Nederland, daar heb ik me ook over Bas, trouwens, ik denk hè. Dus iedereen kan zich op internet als jou voordoen en dat is niet eens strafbaar nee. op dit moment. Ja, dan denk ik. Dus dat, dit is een kwestie van goed inlezen en dan zou het mogelijk ook weer ja, tot een volgend zeker, boek kunnen leiden. Zeker. Leiden. jij ja. we hadden het net met jou over dat jouw identiteit gestolen was 75.000 euro kost broer Peter. Vind je, toen je daarover nadat dacht je dat vind ik heel veel? Nee, geen moment. Nee. Dan nee, vraag wil ik wel eens je, je, heb jij het gevoel dat je broer gelukkig is nu? Ja, zeker. korte ja. bedragen ja. in instantie. Kijk, ja. Kijk, het ding is of ook... Je... Hij heeft, hij heeft, het, het is een peuter in zijn hoofd. Dus ja. hij heeft heel veel waarde ook aan het, in de omgeving waar hij in die is. Mm -hmm. het is. Als je hem weg zou doen, zou je je kind naar een instelling doen. En hij heeft ook heel veel waarde aan zijn patronen. Zijn ouders ja. moeten er zijn. Ja. En, ja. en hij zou doodongelukkig worden als hij die, als die ergens komt waar niet zijn familie om hem heen is. Ja, ja. Wordt, er nou weer, wordt er nou binnenkort weer bezuinigd op dat budget? Dat er, is, er is per 1 januari 2014 is er bezuinigd. Ja. Uh, ze hebben, uh, 5% krijgen ze minder budget en ze moeten vanaf nu de begeleiding op het vervoer zelf betalen. Dat is ongeveer 17.000 euro. Dus wat gaan je ouders doen of wat gaan jij doen? Of je broers of je zussen? Uh, dat gaan mijn ouders doen ja. en uh, dat gaan zij opnieuw organiseren. Uh, dus dat is zeg maar, de eerste klap die gevallen zijn. Maar het staat nog niet stil, het is nog niet helemaal af. Dus er wordt nog steeds wordt er over gesproken om te kijken wat er nog meer bezuinigd kan worden. Dus. En er kan echt niks meer vanaf? Of kan er nog wel wat vanaf? Uh, ja, ja daar, dat ligt er maar aan. Het ligt maar aan wat je dan wil laten daarvoor. Kijk, er kan altijd iets minder en efficiënter misschien vooral. Maar ik denk dat hij, de zorg die hij krijgt... dat zijn gewoon allemaal uurtjes. Dus niet, het, zijn geen, het gaat geen geld naar, naar bovenlagen of naar over. Dus Ik ben heel erg benieuwd wat je dan zou weglaten. Ik, ik zou het zelf niet weten. Arjen Schotel over de broer van hem, Peter... die echt heel veel zorg nodig heeft. Nou. Als het aan het openbaar ministerie ligt, hoeven de verdachten van de examendiefstal bij de Ibn-Galdun-scholengemeenschap in Rotterdam niet naar de gevangenis. Er werd tot drie maanden gevangenisstraf geëist, maar met aftrek van voorarrest betekent het dat niemand de cel nog in hoeft. De elf jonge verdachten hoorden wel tot maximaal 240 uur werkstraf tegen zich eisen. Persofficier Ernst Pols. Ze moeten wat ons betreft vooral aan het werk. En De officier van justitie heeft uitgelegd dat een aantal aspecten met name daarbij van belang is. Om te beginnen dus de ernst van de feiten. Waarbij ook heel planmatig is gehandeld door de verschillende verdachten. Dat er heel egoïstisch is gehandeld. Aan de andere kant zegt de officier ook alweer, weer. Ja, er zitten ook wel altruïstische trekken in. Want ze hebben die examens ook ter beschikking gesteld van andere scholieren. Maar soms ook verkocht. Maar soms ook verkocht. Dus we hebben daar ook wel een beetje een dubbel gevoel over. Nou, de eindexamendruk, de gevolgen voor de toekomst hebben met name zwaar gewogen. Je kunt zich voorstellen het zijn allemaal adolescenten, dus staan in feite nog aan het begin van hun werkzame leven. Uh, en ze hebben nu natuurlijk toch mogelijk straks al problemen bij het vinden van een stageplaats, Het krijgen van een uh, verklaring omtrent het gedrag. Nou, Eentje verklaren... heeft nu bijvoorbeeld al, al een probleem met het vinden van een school. Die probeert eindexamen te doen. En omdat zijn naam zijn voornaam en zijn achternaam in de media terecht is gekomen... zegt hij in ieder geval dat er geen school meer is die hem wil opnemen. Hij doet nu staatsexamen en leert samen met zijn oudere broer... voor dat staatsexamen. Dat is ook al een straf. Ja, zeker. En dat soort gevolgen zijn natuurlijk onwenselijk. Want het gaat juist om jonge mensen eh, nou ja, die eigenlijk hun leven zo snel mogelijk weer op de rit moeten zien te krijgen. En daar helpen dit soort dingen allemaal niet bij. Aan de andere kant, ja, we weten ook allemaal hoe dit werkt. En eh, op de keper beschouwd, ze zijn er met hun volverstand verstand bij geweest. Het is allemaal heel planmatig gebeurd. Dus dan kun je achteraf niet zeggen, ja, eh, nu vind ik het allemaal zo vreselijk. Dat wil zeggen, je kunt het wel zeggen, maar we vinden niet dat dat moet worden gehonoreerd. Wat had u kunnen eisen? Ja, weet u, als je praat over de maximale straffen die bijvoorbeeld staan op uh, inbraak... dan praat je over jaren gevangenisstraf. Maar ja, gelet op alle feiten en omstandigheden in deze zaak is, uh, is zo'n eis niet opportun. Drie hoofdverdachten, als ik uitga van de strafwijze in ieder geval. Het meisje Safa, uh, die wordt gezien als degene die daarmee begonnen is, die het verzonnen heeft. Duidelijk is wel geworden in het dossier en in het onderzoek... dat eigenlijk aan het begin van het schooljaar... zij al met plannen rondliep om uh, de examens te gaan stelen. Nou, uiteindelijk is ze er ook zo nadrukkelijk bij betrokken is geweest... dat ze wel heel sterk de verdenking op zich heeft geladen... dat zij toch wel als een van de initiatiefnemers moet worden gezien. En uh, uiteindelijk heeft ze er dan anderen uh, bij betrokken. En dat planmatige, hoe ze het uiteindelijk gestolen hebben... en hoe ze het verdeeld hebben, uh, daarvan zegt u van... ja, dat, dat is veel meer dan een foutje afkijken, spieken, een beetje fraude van een normale havo-vwo-student. Nou, zo is het maar net. De acties zijn goed voorbereid, er zijn verkenningen uitgevoerd. Het was toch ook nog wel een hele tour om uiteindelijk door het dak, door een dakluik in die school eh, terecht te komen. Eh, er is geoefend met het openen van de verpakkingen en het weer sluiten daarvan. Eh, met behulp van eh, gestolen oudere examens die ook nog in die kluis lagen. Eh, nou, vervolgens eh, is er dan natuurlijk nogal wat technisch vernuft nodig geweest om eh, die examens daadwerkelijk opgeslagen en verspreid te krijgen. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is dit toch wel een, een plan van aanzienlijk. Georde, zou je kunnen zeggen. Het lievelingsfeitje van Felix over Crystal... die je gaat horen, is dat ze uit Zandpoort-Zuid komt. Ja, nee, sorry, ik vergis me. Is het Noord? Ja, is het Noord. is Noord. Ja, <middels>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 I'm back De uitverkiezing tot Serious Talent in 2010 van 3FM. En daarna kreeg ze nog de 3FM Award. En toen hield dit niet meer op voor Christel. Christel Pullens met de nieuwe single. Hoe heet dit ding ook alweer? Han. Dank je. Meer dan 100 muzikanten spelen erop los in hun eigen jam-sessie. Jam de la crème, zo heet het spektakel En het toert momenteel door Nederland. Botte Jellema, jij volgt voor ons de wereld van kunst en cultuur. En jij weet hier natuurlijk meer van. Ja, Jam de la crème het begon in 2006 als een klein initiatief om verschillende muzieksjones bij elkaar te brengen. Het is heel succesvol en ook een beetje bijzonder in mijn ogen. En ook een beetje een nieuw fenomeen. Daar is straks nog wat meer over. Maar in 2012 speelden ze, om het succes even te onderlijnen, uh, speelden ze sessies op festivals door heel Europa. En nu is er een clubtour met optredens in 10 steden en meer dan 100 muzikanten uit alle denkbare genres. Nou, en dat klinkt dan bijvoorbeeld zo. Echt een jam-sessie dit, toch? Ja, het... je gaat het anders helemaal los. En dit is, dit, niets staat hiervan dus op papier. Het is nee. allemaal te plekken geïmproviseerd. muziek. Het is ook ongeveer honderd het door elkaar, zouden horen. Ja, het is, ja, je hoort eerst een beetje reggae... en nu wordt het gewoon een soort festival pop. Uh, de drummer eigenlijk. heeft natuurlijk een solo van 20 minuten, of niet? Um, nou, dat zou, als ze daar zin in hebben, dan zou dat kunnen. Maar dat is natuurlijk wel wat je nu zegt... is vaak een probleem met die jam-sessies. Want het blijft vooral op je stoel zitten. Ja. Je uh, uh, uh, uh, hebt veel van die, die jazzjam-sessies waar mm -hmm. jazzmuzikanten op afkomen. Er zijn allemaal van die conservatoriumjongens die alle F-16-akkoorden spelen, zo zeg ik altijd maar. Uh, en daar kom je als gemiddelde muzikant of als luisteraar kom je dan nauwelijks tussen. Dat is allemaal voor een wat hogere muziekkunde. En die zijn vooral met zichzelf bezig. Nou, popmuzikanten die willen vooral liedjes spelen. Mm -hmm. Dus dat improviseert ook niet zo heel erg makkelijk. Zij hebben er iets op gevonden bij Jean de la Crème. Zij zetten er een sessieleider op en die brengt die verschillende genres bij elkaar. En zo willen ze dus dat platform vormen voor die verschillende uh, ja, muziek, muziek die dan bij elkaar komt. Nou, een aantal muzikanten van Jem de la Crème die zeggen er wat over in een filmpje. Omdat je met improvisatiemuziek kennelijk ook een heel publiek gewoon compleet uit zijn dak kan laten gaan. En dat is een kikke uh, kik, gegeven. Er zijn er ook weer zoveel magische momenten en dat haal je toch wel uit zo'n jam sessie ook. Daar gaat het om, om die paar momenten dat, het, dat er iets ontstaat wat, wat er niet zou kunnen ontstaan als je het zou schrijven. Nou ja, dat is het idee van een improvisatie natuurlijk, hè? Dat, je, dat het ter plekke moet gebeuren. Nou, dan moet je wel... Echt zorgen dat je alles goed hebt ingericht om dat voor elkaar te krijgen. Nou, ik heb gisteren met ze gebeld van hoe, ze, hoe doen jullie dat dan? Mm -hmm. uh, nou, dus door die sessieleider om te beginnen. Door uh, verschillende muzikanten uit te nodigen. Het is nooit hetzelfde. Uh, dus ze doen nu die tien optredens door het hele land. Maar het is elke keer anders. En door uh, te zorgen voor een hele goede sfeer op het podium. Ze komen bij elkaar, eten met elkaar. Ze zorgen dat die muzikanten elkaar leren kennen. En dat er gewoon een goede soundcheck is. Dus alles is... Ja. Zeg maar in gereedheid gebracht. En dan is er alles is. is tot in de puntjes verzorgd, behalve dat er nog geen noot is gespeeld. Maar wie, wie zijn die stuurt. mensen? Wat is dat voor een collectief? Nou, het is een, ik kan je een paar, een paar namen uh, voorlezen die je dan meedoen. Dat zijn, het zijn er meer dan 103, dus dat kan niet allemaal. Maar um, een, nog Spike, minuten. Ja, Spike van Zoest <laughs> van uh, Direct. Anton Goudsmit, gitarist van uh, Ploktones. Een New Cool Collective, is mm -hmm. heel gitarist geweest. Uh, Minyeshu, dat is een uh, Ethiopische uh, muzikant... die in Nederland net plaat uit heeft, die heel interessant is. Uh, muzikant uit de band van uh, Carol Emerald... Uh, Brigitte van Hagen, dat is een sopraan. Dus die komt uit de klassieke muziek. Muzikanten van Jungle by Night doen mee. Muzikanten van The Wolf. Uh, Typhoon doet mee. Yay. Ben ik ben fan van. Kijk, uh, muzikanten van Tim Man en de Telefoon hebben we oh, het hier ook wel eens over gehad. Uh, Jan Schraar doet mee. Uh, oh, muzikanten uit. van Kiteman en Juri Honing doen doe er ook mee. Dat het is dus heel muzikant. bijzonder botten, eigenlijk of niet. Nou ja, dat vind ik dus wel, omdat uh, dit, ik, ik zie het een beetje als een nieuw fenomeen. En in mijn ogen is dat een beetje begonnen met Kite Man. die uh, ook begon te jammen op een podium met muzikanten uit verschillende ja. genres en meest instrumentale muziek. Uh, daarna had je uh, Jungle by Night, uh, ook een, ja. dat was een club vaste muzikanten. Die ook met instrumentaal op podia gewoon alle festivals plat spelen. Ook met zijn 18 of 20 Europa. of zo. Ook een enorme groep festivals. Eh, hoeveel zijn ze ook weer? Met 9 volgens ja. mij. 9 man, maar, maar wel een behoorlijke clubmuzikant. Meer dan een gewoon bandje. zullen we maar zeggen. En nu heb je dit. En dit is dus ook door heel Europa gegaan. Is hartstikke succesvol. Uh, op elk festival spelen ze iets totaal anders. Maar elke keer wordt het een feestje. En weten ze op een of andere manier daar een groot succes van te en maken. En staan ze van de zomer weer op festivals? Weet je dat? Ze hebben een eigen festival bij Scheveningen. En daar staan ze dan op uh, 5, nee, sorry, 19 juli. Uh, uh, dat doen ze ook al jaren. Hebben ze daar een eigen festival. En wat ze verder uh, nog... Ja, ze hebben op Oerhol gestaan. Op Siget hebben ze gestaan. Uh, dat soort festivals. Maar waar ze verder gekomen weet ik niet. Wel dat ze nu bezig zijn met die tour en dan zijn ze net mee begonnen. Ze hebben er drie gehad. En tot en met 15 februari zijn ze door het hele land aan het toeren. En Botte Jellema is erbij, samen. Ik ga met je mee inschrijven. Ja, Dank je wel. Arjan Schotel, jij maakte de film Het Verhaal van Peter... over de verzorging van jouw gehandicapte broer. Dat kost jaarlijks een bedrag van bijna 75.000 euro. En Maria Genova, die een verhaal heeft geschreven... over identiteitsroof. Sterker nog, een boek heeft gemaakt daarover. Die zat te luisteren naar jouw verhaal... en die riep op een gegeven moment... maar ja, toen ging de microfoon al langzaam dicht... ik begrijp iets niet... Nou, wat ik niet begrijp is, uh, 75.000 euro voor verzorging uh, klinkt inderdaad als een hoog bedrag. En uh, hij zei, als het in een zorginstelling is, is het nog hoger. En dat begrijp ik dan niet, want in een zorginstelling worden meerdere mensen verzorgd. En dan verwacht ik dat die kosten dan verdeeld worden en dat het dan lager wordt, het bedrag. Kun jij er een managementachtig antwoord op geven? Of, of zit je nu ook met de mond vol tanden? Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ik snap die vraag ook wel. Het ding is, de, de zorg die hij nu krijgt... is, echt, is aan een aantal uren in de week. En alleen voor die uren wordt betaald. Gaat hij naar een zorginstelling... dan moet er 24 uur per dag, 7 dagen in de week... voor hem gezorgd worden. En dat opgeteld, plus het feit dat hij dan in een gebouw zit... met een manager en met een overhead en met een tussenlaag... maakt het gewoon dat dat, dat, dat per dag gewoon een stuk duurder wordt... En dat, het lijkt misschien 75.000 euro al veel... maar dan wordt dat bedrag nog een stuk hoger. Dat betekent dat die mensen die in zo'n verzorgingstehuis wonen... bijvoorbeeld een budget van 100.000 hebben? Ik weet niet precies de exacte bedragen... maar het is wel zo dat omdat ze dus 24 uur per dag begeleid moeten worden... Hè, en, en ook, het zijn vaak ook maar kleine groepen waar een paar begeleiders op zitten... Ja, is het gewoon zoveel zo duurder? Want jouw ouders kosten niks natuurlijk. Nee. Boudewijn nee. Nee. Nee. Nee. Duivenstein ja. zit hier ook nog aan tafel. Uh, ja. Hij was uh, slachtoffer van identiteitsfraude, maar hij is echt Boudewijn Duivenstein. Ik kijk naar de webcam. Oh, dan zie ik mezelf in beeld en, en Willem ja. Maar hij zat er net. En het is echt de, de, de enige echte Boudewijn Duivenstein. Dus. Zegt hij. Dus. Maar je bent er weer bovenop gekomen. Ja, gelukkig ja. wel. Het gaat nu heel uh, goed. Ja. Goed dat jullie er waren, dames en heren. Dank.